Ook bij de politie stegen de kosten, werden wel meer misdrijven opgelost, maar burgers bleven ontevreden over de hoeveelheid blauw op straat. De SCP zegt dat het belastinggeld beter op andere manieren besteed had kunnen worden. In Nigeria zijn gisteren 13 mensen omgekomen door religieus geweld. Vijf van hen werden gedood door een woedende menigte in de stad Benin City, in het zuiden van het land. Acht anderen werden doodgeschoten in een bar in het noorden van Nigeria. Onder de slachtoffers waren ook vier agenten. De aanslag in de kroeg was waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram. Met geweld probeert de islamitische groep alle christenen uit het noorden te verdrijven. In heel Nigeria wordt ondertussen door tienduizenden werknemers gedemonstreerd. De stakers eisen dat president Jonathan de afgeschafte brandstofsubsidie opnieuw invoert. In een aantal steden in Amerika en in Londen wordt vandaag gedemonstreerd... tegen het voortbestaan van Guantanamo Bay. Aanleiding is de tiende verjaardag van het Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba...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 Maar nu eerst de Amerikaanse voorverkiezingen. Want het wordt weer een druk avondje met heel veel politiek nieuws uit de Verenigde Staten. Er wordt namelijk vannacht gestemd in New Hampshire voor de Republikeinse presidentskandidaten. Vorige week besteden we al aandacht aan de voorverkiezing in Iowa... en daar won Mitt Romney met maar acht stemmen verschil. Maar wordt het vandaag weer zo spannend, dat vragen we aan Amerika-kenner Willem Post. En hij is in het land waar iedere zichzelf respecterende Amerika-kenner zou moeten zitten. De Verenigde Staten zelf. Goedendag meneer Post. Ja, goeienacht. Zo is het maar net. Ja, ja. En gaat met Romney vannacht weer winnen? Ja, weet je, hij heeft de laatste week een uh, 20% of meer voorsprong in de peilingen. Maar we zullen zien, hè, want als hij uh, daaronder scoort, zeg 15% of 13, 14%, dan wordt dat toch uh, niet gezien als een hele, hele grote overwinning. Uh, dan komen toch wel wat mensen opzetten, met name... Uh, John Huntsman, uh, de kandidaat die het uh, eigenlijk helemaal niet goed deed de afgelopen maanden, maar uh, met een wat gematigde uh, boodschap van bruggen bouwen met de Democraten en verstandige buitenlandse politiek, zie je toch dat, uh, ja, dat hij een beetje het momentum naar zich toe trekt. Nou, ja, hij zal zeker uh, Ronnie niet verslaan, maar ik ben erg benieuwd hoeveel... Uh, hoeveel procent hij achter zich krijgt. En ook Ron Paul, hè, die wat wonderlijke kandidaat die hier tegen de overheid is... en tegen wat moeien is met het buitenland. Die heeft ook altijd een stabiele aanhang van zo'n 15 à 20 procent. Dus ja, het is echt wel een beetje nagelbijten hier in New Hampshire. Ja, vorige week was het echt krankzinnig spannend. Echt een paar ja, stemmen verschil. Zo spannend zal het toch niet meer worden vannacht? Nee, dat niet. Maar weet je, dat is wel weer het aardige van zo'n strijd in Amerika. Ik was vanmiddag bij een stemlokaal. Ja, jeetje, dan zie je toch dat, dat, dat, dat iedereen zich op de, op de stemmers stort. En ik geloof wel honderd mediaploegen, ook deels van, uh, van all over the world. Hè. Dus je ziet, ja, New Hampshire dat heeft toch een bepaald, een bepaald imago van... daar ja, moet je het wel goed doen. He, je moet toch wel in die top drie staan... Nou ja, wie, wie wordt dan nummer twee? Omdat nummer drie. Het, het, het is nog steeds de beginfase natuurlijk van de, de, de, de plekken waar gestemd wordt. Maar dan is een goed begin ook gewoon in Amerika het halve werk. Ja, en het is een beetje het schudden aan de boom. Hè? Als je het in Iowa en New Hampshire helemaal niet goed doet. Ja, dan, dan, dan krijg je het wel echt moeilijk. Hè? Dus zo'n Rick Santorum, het kan ook snel gaan. Hè? Rick Santorum, ook zo'n oerconservatieve uh, family man-kandidaat. Ja, die stond vier dagen geleden daar eigenlijk nog best goed voor, maar ja, die zakt nu wat weg. Ik was gisteravond bij een uh, bijeenkomst met hem, dat was een beetje lauloene, een beetje slapjes. En ja, dan zie je gewoon het momentum, dat zie je een beetje wegglijden uit zo'n campagne. Ja, dat is toch een wonderlijk gezicht, moet ik zeggen. Dat uh, de een opkomt, en dat kan soms uh, van de een op de andere dag, en de ander zakt weer wat weg. Ja, vandaag is natuurlijk verkiezingsdag. Maar nu is het natuurlijk een, een fantastische tijd als amerika kennen. maar is er nog wel een pijl op te trekken? Want vorige week, toen was het dus die Santurnum... die bijna won van Mitt Romney. En nu uh, ja. noemt hij Huntsman, noemt hij Ron Paul. Dat zijn weer twee hele andere namen. En in de voorgaande keren dat we u gesproken hadden... had u Rick Perry als misschien wel een favoriet. Het zijn, iedere week is er een andere naam die opeens weer opkomt... <laughs> samen met Mitt Romney. Ja, ja, dat is waar. Ja, dan kijk Rick Perry... Uh, kijk, eerst moet je misschien even dit zeggen... Zo'n Mitt Romney, hè, die een enorm kapitaal achter zich heeft, hè, dat, dat, dat is dan eigenlijk de man om te verslaan. Maar nou, als iemand dat zou kunnen. in eerste instantie was het Rick Perry wel. Hè, super conservatief, gouverneur van Texas. schathebbelrijk, oude miljonairs achter zich. Ja, alleen wat gebeurde er? In de debatten beginnen grote blunders. Dan ja. zie je wel weer hoe belangrijk televisie ook is. Het is heel dubbel in Amerika. De televisie is belangrijk. ...de sociale media en aan de andere kant ook het klop op de deur. Maar je hebt gelijk, het is het ene duikenlaartje naar, uh, naar de ander... ...en dit is nu al zesde of zevende kandidaat bij de Republikeinen die op komt zetten. Nou, dat is heel wonderlijk. Dus inderdaad, goede tijden voor Amerika-deskundigen. Uh, we zullen zien wat er vanavond gaat gebeuren. Rick Perry gaat trouwens nog wel door, maar dat, als je zoveel grote fouten maakt... ...dan wordt het wel erg moeilijk. Maar, maar nog steeds is het die zoektocht naar een alternatief, een conservatief alternatief... voor ja, Mitt Romney, die toch niet conservatief genoeg is. En dat is nog niet echt duidelijk. Wordt het Huntsman? Eh, wordt het Rompol? Misschien toch nog Centaur? Wat doet Perry in South Carolina? Nou, ik, eh, ik vond vooral Huntsman de afgelopen dagen sterk. Ik heb hem ook gisteren ontmoet En dan zie je dat iedereen zich op hem stort. En hij heeft ook goede verhalen te vertellen over de buitenlandse politiek. Wat betekent dit eigenlijk voor de campagnes? Want ik kan me voorstellen, als ze zo dicht bij elkaar liggen dat ze op een bepaalde manier uh, met elkaar om moeten gaan... dat ze er misschien wat harder in moeten. Hoe gaan ze dit aanpakken? Nou, het is één groot bloedbad. Het is echt een moddergevecht. Je weet je elkaar gewoon een leugenaar uit. Uh, en nu heeft uh, uh, uh, Niels Gingrich... die heeft een film laten maken over... Uh, ja, over, <laughs> over de slechte kant van uh, Mitt Romney... die altijd maar zegt, ik heb zoveel banen gecreëerd... Maar in, uh, in, de, in het verleden, bij Bean Capital, onthoud die naam, Bean hè, Capital, daar heeft, uh, dat is, daar is nu die, die Gingrich-kampagne achtergekomen, daar heeft Romney ook al duizenden mensen ontslagen. Nou, er komt uh, de komende dagen een film van bijna een half uur over de Dracula-achtige kant van Romney, hè, die... Uh, als een soort crimineel mensen ontslaat. Nou, zo hard gaat het hier tegen elkaar. En allemaal met een, met een glimlach. En hebben die voor verkiezingen ja. daar nog invloed op? Kan de uitslag van vanavond nog iets betekenen in die ontwikkeling? Of gaan ze dan gewoon op iemand anders inhakken? Ja, nou ja, we kijken wie er, er naar boven komt drijven. Die wordt aangepakt. Ja, dat is voor ons Europeanen. dat is toch wel iets wonderlijks. Want. Dat is die dubbele standaard. Het is een land vol moralisme, Amerika. Fatsoen moet je doen. Hè. Dat is heel erg Amerikaans. Maar in de politiek is het ook echt een moddergevecht. En de media smullen ervan. En, en zo gaat het maar door natuurlijk. Dus wel met rode oortjes dat je daar naar zit te kijken, moet ik zeggen hoor. En we houden het de hele nacht bij uh, de voorverkiezingen in New Hampshire. Dank in ieder geval voor deze uitleg. Willem Post. Ja, laten we gelijk maar even kijken hoe het ervoor staat. Als wij de grote nieuwszenders CBS en vooral ook CNN mogen geloven... dan is het eigenlijk al een gelopen race. Zij roepen Mitt Romney nu al uit... Tot de winnaar. Ze hebben een exit poll gedaan. Er is op dit moment uh, ongeveer 11% van de stemmen geteld. En hij heeft een dermate grote voorsprong. 33% of 36% uh, tegenover Ron Paul. Met maar 24%. Dat zij hem nu al uitgeroepen hebben tot de winnaar van, uh, van deze verkiezingen in New Hampshire. Ja, het is natuurlijk wel op basis van prognoses. Dus wij gaan het uh, bijhouden de hele nacht. Zolang uh, de stemmen binnen blijven stromen, gaan wij zo nu en dan vertellen hoe het ervoor staat. Uh, en uh, ja, dus vooral ook om de andere posities die helemaal niet onbelangrijk zijn. Nee, dus op één, mid Romney, twee staat op dit moment Ron Paul. En uh, John Huntsman, de, de, de Dark Horse die uh, Willem Post net uh, tipte, die staat op nummer 3. Ja. Door naar leukere dingen. Muziek in de nacht. Iedere week in Nog Steeds Wakker hebben we een band op bezoek. En vanavond is dat Afko Romein. Welkom. Hoi. Uh, normaal hebben we een band. In dit geval singer-songwriter. Helemaal niet erg, integendeel. Um, ja, ja, jij maakt muziek en dat doe je al lang. Het is met de paplepel ingegoten. Ja, best wel. Dat klopt. Vertel. Um, ja, ik ben ooit, uh, toen ik een jaar of twee was... door mijn moeder op een pianokruk neergezet. En uh, ben er eigenlijk nooit meer echt weggegaan. Maar hoe speelt een kind van twee piano? Uh, met zijn vuisten. Ja. En dan heel hard. Ja. <laughs> Daar is wel wat verandering in gekomen? Uh, ja, alhoewel ik het af en toe nog steeds heel leuk vind om met mijn vuisten heel hard te slaan. Maar uh, ik doe ook wel iets subtielere dingen hier en daar. Ja. Je komt uit een muzikale familie. Uh, inmiddels ook gestudeerd, muzikant? Ja, ik heb het uh, concertorium gedaan, maar wel nooit afgemaakt. Ik ben ah, ja. op een gegeven moment weggelopen. Maar, uh, ook met uh, piano? Uh, ik heb compositie gestudeerd. Oh, okay. ja. Maar waarom uiteindelijk weggelopen? Je het gek geworden. Oeh, ja, heel veel redenen. Maar het belangrijkste was dat ik heel graag ja, popmuziek wilde maken. En ik studeerde klassieke compositie. Dus uiteindelijk. Dat is ook met je eigen schuld? Ja, ergens ook wel. Um, ik had gewoon niet zo zin om nog meer strijkwartetten te maken. Wat, dus. wat is daar het, het, het probleem van? Um, ja dat je er niet heel hard bij kan schreeuwen en je kan er geen teksten bij schrijven. En uh, ja, joh, op een gegeven moment gaat het een beetje vervelen. En is de grote stap van, ik voor wel, is de grote stap van klassieke muziek componeren naar in je eentje achter een piano? Nee, eigenlijk niet. Want. Ja, uiteindelijk is muziek maken wel gewoon muziek maken. Alleen ik doe het heel graag zelf. En um, mijn probleem met uh, compositie is dat je toch altijd... Een, uh, ja, je levert een stuk af en dan moet je maar hopen... dat andere mensen daar iets moois van maken. En uh, ja, ik doe het toch het liefst gewoon helemaal in mijn uppie. Dus het is ook nooit Aafke Romein en band? Ja, ja, ja soms wel. Ja. Ik, ik heb een band en uh, we treden ook nog steeds op. En we hebben een plaat opgenomen. Maar um, ja, ik maak zoveel materiaal dat ik op een gegeven moment dacht... Uh, maar daar kan je het opeens wel met een groep doen. Ja, omdat ik dan toch ook erbij sta. En ze boos kan aankijken als er iets verkeerd gaat. Dus jij bent wel de baas? <laughs> uh, officieel niet, maar ik wil nog wel eens me zo gedragen. Ja. Kijk, uh, ja. Inmiddels uh, Stella Must Die. Klopt. Wie is Stella? Uh, Stella is niet een bestaand persoon. Dat is een soort personage wat ik bedacht heb. Om een heleboel dingen op, ja, op te schrijven eigenlijk. Ja. En waarom moet ze dood? Uh, omdat ze niet zo aardig is geweest. En uh, ja, ik wilde heel graag een plaats schrijven over, uh, over dingen die in het echt niet kunnen en niet mogen. Want dat vind ik interessanter dan gewoon uh, te vertellen dat ik zochtens op mijn fiets naar het werk ga. Mm -hmm. um, dus uh, ja, en wat is het dan leuker om te zingen over dat je iemand zijn keel doorsnijdt? Ik vond dat wel, uh, <laughs> wel geinig, ja. Ja, en we gaan het ook horen, um, want de komende twee uur ben je bij ons op bezoek. Yes. Kruip je ze nu in dan achter het piano. En, Hoe is uh, onze piano trouwens? Want ik neem aan je hebt niet je eigen piano natuurlijk. Nee. Er nee, staat er in onze studio. Hoe is die? Nou, het is toevallig precies dezelfde vleugel als die bij mijn ouders thuis staat. Dus het is, Ach, uh, ja. Vertrouwd. Vertrouwd, nou, zeker. Ja. Nog maar ja, en je gaat ook over spella, uh, Stella zingen. Yes. Ja heel, ja, heel graag. We zijn benieuwd. Oké. Okay. Uh, ga richting piano, zou ik zeggen. Uh, het eerste nummer dat uh, onze gast Aafco Romein namelijk te berden zal brengen is Stella 17. En nog steeds wakker. some 20 years from now i'm sure that we'll both be somewhere working our butts off to pay off the mortgage but isn't that all that we've always been wishing for and some 20 years from now all that we'll talk about is breastfeeding We'll be happy having drowned in convenience Having landed your safety net Husband, kids and a parent cat Some 20 years from now, what happened today will seem no more than a tiny little bump In the endlessly smooth surface of the highways of our existence But lying awake in your king size bed, what's that buzzing going? The girl! Is what the hell I was thinking when I decided to fall had a Afke Romein op radio 1, Stella 17. Zo speelde ze dat hier live. En het is niet het enige nummer dat ze bij ons komt doen. Ze blijft de komende twee uur of één uur en drie kwartier eigenlijk nog in onze studio zitten en nog drie nummers voor ons spelen. Het is nu diep in de nacht, zo ongeveer tien voor half drie. En dat betekent dat we al een hele avond televisie achter de rug hebben. Omdat je dat zomaar kan missen, we kunnen het ons prima voorstellen, hebben we alles bijgehouden in een mediaoverzicht. Het pounnieus is op bezoek op de vakantiebeurs en dit jaar zijn er ook wat minder onomstreden landen vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld Iran. Why should we visit the access of Evil? Oh, of course not. Iran is a great country. Is it possible for tourists to visit uh, stoning? Uh, actually, uh, I can. For hanging something, you know, a little bit spectacular. Uh, there, are, uh, um, I don't know. Ja, en nog zo'n pareltje, Mongolië. Hey, de Mongol. Hallo Mongolia. <laughs> Tien studenten van de TU Delft mochten vandaag chatten met ruimtevaarder André Kuipers. Premier Rutte was ook aanwezig en Rutger ondervraagde hem kritisch over de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Geen leuke tv zou je zeggen en dat klopt. Gelukkig zou Rutger Rutger niet zijn als hij toch nog met een originele vraag op de poppen zou komen. Nou, uh, vond ik de vraag een klein beetje saai eigenlijk. Uh, had ik nog een hele beschaafde vraag ook. Ja, hoe zit het nou met je, je, je seksuele behoeftes daar zo boven vijf ja, maanden lang? Helaas is de, is de uitzending alweer klaar, dus je had je eerder moeten stellen. Vijf maanden, meneer Rutte. Ja, ja maar houden we u en ik niet voor, hoor. Ik, ik zou zeggen, ik kom de volgende keer weer. En dan ga ik eens kijken of jij die vraag mag stellen. Ik weet niet <lacht> zeker of het gaat gebeuren, maar we kunnen kijken. Heeft u trouwens een beetje wel rondgekeken in de zaal ook, naar een leuke dame? Je bent geweldig. Goed, je, zaten, weer, door, hoor. goed je weer terug te zien na de vakantie. <lacht> Ja, je, we gaan door naar Luciel natuurlijk van Lingo, want je zult maar quizpresentator zijn en een hele dag vol met opnames en heel veel kandidaten hebben. En die hebben natuurlijk ook allemaal een verhaal, die kandidaten. En dan moet je iedere keer geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld in de hobby van deze kandidaten. Ja, wij hebben namelijk brandrode koeien. Brandrode koeien? Wat zijn dat? Brandrode koeien zijn. Koeien zijn helemaal bruin en hebben bleven een witte kal. En, voor, een witte kol? Een witte kol, voor op het kop hebben ze een witte kol. Oh, dan noem je paarden noem je dat een bles? Ja, maar bij koeien noem je dat een kol. Een kol, oké. Okay. Ja. Ja. En hebben ze witte voetjes, vier witte voetjes moeten ze hebben. Het puntje van de staat moet wit zijn. En onderaan de buik ja. hebben ze wit. Ja, koeien. Ze heeft dus koeien. Tijd voor een echt geïnteresseerde vraag. Worden ze dan zo speciaal gefokt dan dat ze ja. die witte voetjes krijgen? Het een stamboekras is dat. En er ja. zijn er duizend van in Nederland en daar hebben wij er zes van. Je bent er stil van, Luceroen. Ja, zo. Ik, ik, nou, ongelooflijk, ja. Leuk. En dan neertel Boulevard, daarin de winnaar van de Lode Leeuw, Johan Derksen. Hij werd verkozen tot de meest irritante reclamepersoonlijkheid van 2011. Ik zit er helemaal niet mee in mijn maag. Ik zie het niet als een uh, draai in mijn oren, maar... Ik zie het echt als een bevestiging dat ik ben wie ik ben. Mijn vrouw was opvallend vrolijk toen ik met dat lelijke ding thuis kwam. Ja. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat zij is de verstandigste thuis... en zij heeft het me afgeraden om het te doen. Ja, niet tegen te houden, die derksen. Op naar de volgende prijs. Kijk, ik heb, uh, ik heb al die rare prijzen. Heb ik, hè. ik ben ook al eens de slechtste geklede man van Nederland geweest... en de sigarenroker van het jaar. En ja, volgend jaar wordt een topjaar, want alleen de Nobelprijs... en de Pulitzerprijs heb ik nog niet gehaald. Nou, als iemand in Nederland hem zou kunnen winnen... dan lijkt me dat wel Johan Dekker. Tot zover het mediaoverzicht. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talent... een column uit in Nog Steeds Wakker. Deze week is dat schrijfster Joyce Brekelmans. Daar gaan we zo meteen naar een column luisteren. Maar eerst nog een kleine update van de verkiezingen in Amerika. Inmiddels hebben ze zo'n 17 van de stemmen geteld... Um, en uh, het gaat tot nu toe nog steeds, ja, zoals verwacht, heel goed met, uh, met Romney. Verder staat op de tweede plaats Ron Paul en Huntsman is derde. Newt Gingrich, die staat op een kleine achter, achterstand, 11 procent... en alle andere kandidaten komen daar dan weer achter. We houden u natuurlijk helemaal op de hoogte. Terug naar de column die wij u eigenlijk beloofd hadden. We spreken dus wekelijks, uh, wekelijks, spreekt er een jonge schrijver, een politicus... of een ander talent, een column uit in nog steeds wakker. En deze week is dat schrijfster Joyce Brekelmans. Geachte directrice, beste mevrouw al lieve Nurten. Stel, alles wat je zegt is waar. Je hebt die dikke taxi van bijna een ton helemaal niet zelf uitgezocht. Je hebt zelfs de aanschaf van de nog duurdere Audi A8 weten te voorkomen. Je hebt nooit onderhandeld over je salaris... wat ruim boven de balken en de norm ligt... en inderdaad ben je bij lange na niet één ambtenaar voor wie dat geldt. Je hebt nooit gelogen over dat salaris tegen minister Leers... En zijn ambtenaren hebben zelf al toegegeven een fout hebben gemaakt. Je bent geen despoot. Maar een daadkrachtig directeur... wiens ambtenaren het gewoon niet kunnen verkroppen... dat met het verscherpen van het immigratiebeleid... hun banen op de tocht zijn komen te staan. En daarnaast is 80 euro voor een doosje schroeven in overheidsland... helemaal geen gek bedrag. Laat staan een paar miljoen voor een paarse broekenconsult. Stel. Al die argumenten snijden hout. Stel... We geloven je op je mooie bruine ogen. Waarom heb je dan zelf nooit iets gedaan? Niet toen de eerste ambtenaren gingen morrelen. Niet toen je voor het eerst op geen stijl stond. En niet toen de minister je publiekelijk aan de schandpaal nagelde. Tja, dat salaris en die auto. Ze hebben me aangeboden en ik heb inderdaad geen nee gezegd. Maar ik zie nu in dat het wellicht iets wat te gortig was allemaal. Zeker in tijden van crisis. Maar ik weet het goed gemaakt. Ik schroef mezelf van zes keer modaal terug naar 4,5. Ik lever de murk in voor een tweedehands saapje. En ik ga gewoon weer aan het werk. Dat was alles wat je had hoeven zeggen. Dan was iedereen opgehouden met zeiken. Want jouw werk, namelijk getraumatiseerde oorlogskinderen opsluiten in gevangenissen... en internationale mensenrechtenverdragen schenden, moet wel gewoon door kunnen gaan... Het liefst zo geruisloos mogelijk. U hoorde een kolom van Joyce Brekelmans. Oh, Au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 Ik wil trois tentes.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 Ja, zo snel zei hij, kan ik het niet. Laval's Amil Tamp. Jacques Brel was dat op speciaal verzoek van de band van vanavond, Afke Romein. Overigens, we hebben het al de hele avond over de voorverkiezingen in Amerika. Um, het was al bekend dat uh, met Romney dat zo goed als zeker ging winnen. Hoewel nog maar 19% van de stemmen geteld is. Uh, durft CNN het inmiddels aan. MSNBC durft het inmiddels aan. En zelfs onze eigen NOS durft het aan. Om te zeggen dat Romney de definitieve winnaar is. En hij gaat zometeen ook zijn speech houden. Waar we als het goed is een stukje uit kunnen laten horen. Ja, dat betekent overigens niet dat voor de rest het nieuws over de verkiezingen voorbij is. Nee. Dan komt natuurlijk de aftermath. Gaan er mensen nog uitstappen nu New Hampshire uh, niet gewonnen is door deze mensen? Hoe liggen de verhoudingen? We gaan het allemaal voor je uitzoeken. En we gaan het melden. Maar eerst gaan we het hebben over ander nieuws. Eigenlijk ook uit Amerika. Want de ZES-beurs die is in... Las Vegas weer losgebarsten. Elk jaar komen de technologiegiganten met de grootste beloftes voor het komende jaar. Even een kijkje nemen in de toekomst dus. En wat doen we met Gadget Watcher Ger de Gram van besteproducten.nl. Ger, goeienacht. Goeienacht. Nou, laten we maar bij het begin beginnen. Wat kunnen we komend jaar gaan verwachten? Het, wordt, uh, het zijn twee dingen. Het is echt wel uh, tabletmanie, want er zijn echt heel veel tablets uitgekomen. En vooral ook uh, hele grote televisies met speciale internettechnologieën. Bijvoorbeeld van Google. Google TV heet dat. Ja, dat is een hele spannende ontwikkeling. Dus laten we het eerst even over die tablets hebben. Is daar nog iets in te ontwikkelen of worden dit gewoon allemaal nieuwe iPads? Nou, nee. Kijk, het, het, het probleem bij de, bij, bij, op dit moment is nog steeds gebruiksvriendelijkheid. Dat, waar, waar zit het hem heel simpel in? De iPad 2 is nog steeds onovertroffen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid. En dat proberen op dit moment andere fabrikanten min of meer te evenaren. En dat doen ze dan door hun uh, software, dat is dan bijvoorbeeld Android, iets vergemakkelijker, laat ik het zo zeggen. En bovendien is er ook een heleboel een, een prijsvechter gaande. De, zo heeft Asus op dit moment bijvoorbeeld de Asus iPad uh, Transformer Prime 7 inch gelanceerd. Die is uh, gisteren gelanceerd, als ik het goed heb, en die kost maar iets van 300 dollar, dus dat is nog geen... 250 euro, en dat is dus echt aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld de iPad. Maar laten die we nog even een gehouden. stapje terug doen: een tablet, dat is een soort laptop, alleen dan op kleiner formaat makkelijker mee te nemen, met misschien iets minder functies. Ja, dat is wel heel gechargeerd. Daar zit bijvoorbeeld geen keyboard op, al heeft dan de, toevallig die Asus E-Prime uh, dat dan weer wel. Uh, maar het is in principe echt een, ja, het is een naar woord, maar dat is een internet device. Dat hebben jullie vast al een keer begrepen van al die uh, vervelende internet watchers. Maar het komt er eigenlijk gewoon op neer dat je er gewoon, als je op de bank zit en je wil even internetten, dan pak je je iPad erbij of je andere tablet. Want die zijn net wat groter dan je smartphone, wat toch een beetje priegelig is en dat is toch flink inzoomen en zo. Het is gewoon heel handig dat je hem er even bij pakt en dat doe je niet snel met een laptop, denk ik. Nee. Het is een nieuwe hype. Uh, daar gaat ongetwijfeld nog veel gebeuren de komende jaren. Maar je had het net over televisies met internet erop. Die maken dan ook de tablet misschien een beetje overbodiger. Als je op de bank kan zitten, tv kan kijken. en internet op je tv tegelijk. Wat, wat gebeuren daar voor spannende dingen? Nou, de grap is. Uh, Internettelevisies op dit moment zijn. ja, ik wil het eigenlijk gewoon zeggen: een verschrikking. Het is gewoon heel lastig om. Bijvoorbeeld een URL in te tikken op je televisie, daar word je helemaal gek van. Dat is gewoon een ouderwetse T9-werk. Nou, uh, typ even www.besteproduct.nl en neem je een uur verder. Dat is gewoon echt verschrikkelijk. Uh, maar tegenwoordig heeft Google bijvoorbeeld Google TV gelanceerd. En daarmee wordt het wat vereenvoudigd in de vorm van bijvoorbeeld applicaties. En je kan bijvoorbeeld video in die man, wat op zich best tof is. Stel maar dat jij een filmpje wil kijken vanuit je luie stoel... en je klikt op je afstandsbediening en je kan hem direct kijken. Ik bedoel, dat is natuurlijk fantastisch. Hm. Dat wil iedereen wel. Uh, en dat wordt op dit moment een beetje de trend. En hele grote televisies zijn er komen op dit moment aan. Echt 55 inch, 60 inch en dan ook allemaal kraakhelden met OLED-schermen en zo. Dat is echt bizar. Dan kan je zeg maar iedere puist wel zien, om het zo over te zeggen. Zeg hm. maar de vraag of je dat net wil zien, maar dat ziet er <lacht> wel allemaal echt prachtig maar uit. Maar dat worden dan echt thuisbioscopen? Ja, dat zo worden ze echt... ongeveer? Ja, dat worden wel echt flinke bioscopen. Dat moet je ook maar net willen natuurlijk. Ik bedoel, ik heb zelf niet zo'n groot huis. Dat zou niet eens passen. <lacht> En bovendien kosten ze ook echt een aardige duit nog, dus dat is ook wel iets. Maar gaan we dan in de toekomst nog meer toe naar echt een televisie... waarbij we zelf kunnen bepalen wat we wanneer gaan kijken... in plaats van dat wij, als we uh, nou ja, naar Nederland 2 kijken... we helaas gebonden zijn aan het tijdslot en het programma dat erbij hoort? Ja, absoluut. Uh, alles gaat, zoals het zo mooi heet, on demand. Ik bedoel, uh, mensen zitten niet meer echt te wachten, inderdaad... zoals het zo mooi is om een tijdslot, met uitzondering van live-uitzendingen... als het WK-voetbal, denk ik. Maar ja, zelf kijk ik stiekem ook gewoon liefst een leuke serie gewoon in bed wanneer ik er zin heb. En niet per definitie wanneer die om half negen met vier reclames tussen bijna op net vijf komt of zoiets dergelijks. Dus wat dat betreft zijn die internettelevisies misschien wel de belangrijkste ontwikkeling die je nu op de zes kan zien? Ja, uh... ik denk, ja, ik denk het wel. Ja. Er zijn ook wel een heleboel toffe gadgets, maar het valt me wel op dat er gewoon echt heel veel gelanceerd wordt op dat gebied. Ja. Je had het net even over Google TV. Dat is dan dat je dingen kan opvragen en dat je dingen makkelijker kan terugkijken. Um, dat is toch technologie die al bestaat? Ik weet in ieder geval dat Apple dat gemaakt heeft. Dat heet ook Apple TV, overzichtelijk. Er zijn ja, toch ja, meer dat, van dat soort devices? Ja, dat klopt natuurlijk. Maar als Apple iets maakt, wil iedereen natuurlijk zo snel mogelijk ook iets maken. Dat is natuurlijk altijd de grap uh, bij Apple. Maar uh, kijk, op dit moment is dat gewoon nog niet uh, genoeg doorontwikkeld. Dan heb je echt gewoon niet fijn internet op je tv. En uh, de, ja, dat is zo ongebruiksvriendelijk. Dat er gewoon nu oplossingen worden bedacht om het wat makkelijker te maken. Mm. Maar wat gaat dan dat het, het grote manier. verschil vormen? Uh, nou, in de, bijvoorbeeld dat je applicaties kan downloaden, dat is al handig, dat je gewoon in plaats van dat je naar een URL gaat, direct op een YouTube applicatie kan downloaden op je televisie, ja. Zo, zoiets moet je bijvoorbeeld zien. Dus je drukt op YouTube en dan kan je daar automatisch een, een dingetje in tikken? Ja, bijvoorbeeld ja. op die manier. Nu is de beurs waar, uh, waar, waar eigenlijk al, dit allemaal verzameld wordt, de nieuwste technologieën. Daar komt natuurlijk de meest vreemde artikelen ook naar voren. Zijn er ook nog extra decadente, extravagante gadgets die eigenlijk helemaal niet nodig zijn... maar ontzettend leuk misschien wel om te hebben? Uh, ja, daar zit ik over, over na te denken. Die zijn er inderdaad wel Even, Je hebt bijvoorbeeld, uh, er is nu laatst een Sony 3D-viewer uitgebracht. Uh, een nog betere versie, dat zet je dan op je hoofd en dan kan je een soort van 3D gamen. <laughs> Zonder dat je daar uh, überhaupt uh, iets van een 3D-televisie nodig hebt. Het ziet er gewoon echt uit zoals ouderwets Robocop-achtig. Dat is bijvoorbeeld wel grappig. Dat is er dan. En ja, wat nog meer. Het, het regent echt gadgets. Dus, iedere dag komen bijvoorbeeld echt meer dan 25 compactcamera's uit. Je, je, je ziet die. Als je zelf de persberichten ontvangt, dan is het gewoon niet meer te volgen. Eigenlijk. Nou, het gaat Zo, zelfs da tot... Dan heb je een dagtaak aan. Het zijn He? zelfs helikopters die je kan bedienen met je telefoon waar je dan foto's mee kan maken. Ja, zoals de Parrot A droom bedoel je. Ja. Ja. Dat is in de, in de categorie zinloos, maar leuke gadget om een keer mee te spelen is dat uh, plus één Maar voor de rest denk ik niet dat je dat nou thuis wil hebben. Nee. Of uh, je moet wel van een heel bedenkt niveau <laughs> zijn. Maar dat vind ik persoonlijk. <laughs> of van postduiven houden. Ook een Precies, oh dat is wel handig ja, dat, ja. natuurlijk. Het eh, scheelt weer een e-mailtje sturen. Ja. Het, uh, het is een, een wonderen wereld waarbij als we waarschijnlijk over twee weken bellen weer... Uh, honderdduizend dingen veranderd zijn. Dankjewel in ieder geval voor nu. Gerde Gram, gadgetwatcher van besteproduct.nl. Over de zesbeurs spraken wij die nu in Las Vegas is losgebarsten. Oké. Okay. Vier minuten over half drie. Dit is Radio 1, nog steeds wakker. Het Nieuwsminuutje. Met Inge Loestel.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 Het Nieuwsminuutje. Met Inge Loestol, dankjewel. Zometeen in onze rubriek Het Nieuws dat niet in het nieuws was. Waarbij we eigenlijk het beste nieuws van onze regionale collega's uh, verzamelen. Nieuws over André Kuipers. En André Kuipers horen we ongelooflijk veel van de laatste tijd. Sinds hij in de, uh, ja, de ruimte zit, horen we hem vaker op radio en televisie... dan toen hij nog gewoon dichter bij ons eigen Hilversum was. Maar we hebben nu heel bijzonder nieuws uit Noord-Holland. En helemaal in die stijl. Blijven we nog even bij het nummer die hij zelf zei toch wel heel bijzonder is om in de ruimte te horen. En natuurlijk het heeft het ook alles te maken met de plek daar Space Oddity van David Bowie hier op Radio 1. Nog steeds wakker. Tot de vier uur zijn we bij u. Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to make Major Tom Commencing countdown, engines on Check ignition and may God's love be with you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 Grote doorbraak van uh, misschien wel een van de belangrijkste muzikanten die ooit geleefd heeft, David Bowie en Space Oddity, uh, AFKO Romein, onze muzikant van vanavond. We halen je er heel even bij. Het is toch wel een van jouw grote inspiratiebronnen, zei je. Zeker, ja. Hoe, hoe belangrijk is David Bowie voor een muzikant? Um, ja, voor een muzikant vind ik het heel lastig, want er zijn er zat die waarschijnlijk niet weten wie die is. Um, maar voor mij, um, ja, is die heel belangrijk omdat hij zoveel verschillende dingen heeft gedaan en. Um, uh, ja, omdat hij zichzelf steeds opnieuw heeft uitgevonden. En omdat mijn moeder heel groot fan is, ook dat. <laughs> ja, ja, dat helpt ook. Ja. En dat terwijl hij toch flink aan de, aan de snuif was, hè? Was hij was aan, de, aan de, de snuif en de spuit en de zuip en alles. Ja, absoluut. Echt een ja. rock'n'roll Ja. Hij heeft zoveel cocaïne gebruikt, uh, vanwege de jaren zeventig... dat hij de opnames van Station to Station, het hele album, gewoon niet meer weet. Ja, dat, dat zegt hij. Maar hij heeft wel ook heel veel hele sterke verhalen... die hij altijd vertelt. Dus, uh... En pas jaren geweest. Ja. En niemand weet waar die is. Nee, nou, mooi hè? Als, de, als ja. dat geen rockster is. <laughs> misschien uh, iets minder kookgebruik misschien voor vanavond. Afrika Romein, zometeen speel jij je volgende nummer. Maar eerst yes. het nieuws van de nacht. Komt natuurlijk uit Amerika, uit New Hampshire. Daar uh, heeft uh, Mitt Romney net uh, de, uh, de, de primaries daar ja. gewonnen. En Hanneke Kultjes die is bij de toespraak van uh, een ongetwijfeld blije Mitt Romney. Of niet, Hanneke? Hallo, ja. Ik, de toespraak is zojuist afgelopen... Hij was inderdaad zeer gelukkig met zijn eerste plaats hier in New Hampshire. Geheel zoals uh, verwacht. Dus het was geen verrassing, maar uh, uh, hij uh, zag er wel zichtbaar op, opgelucht uit. En toen stond hij daar op het podium, maar hij had gewonnen. En wat, wat heeft hij toen gespeechd? Ik heb een klein gedeelte van zijn speech mee kunnen krijgen... omdat ik uh, er uh, um, inviel toen ik het aankwam en er eigenlijk net Was een zo zo snel voor, bekend. Uh, Het was al zo snel ja, bekend dat ben... jij er nog niet eens was. Ja, het was echt sneller bekend dan uh, gepland... Uh, uh, de stembussen zijn hier nog maar net dicht. Maar toch met het aantal stemmen wat ze al geteld hebben. de het grootste deel van de staat stemt hier ele elektronisch. Uh, hebben ze al zoveel uh, stemmen kunnen tellen dat ze zeker weten dat Romney als eerste uit de bus komt. Ja, ze zijn inmiddels een, uh, een kwart verder. Dus driekwart van de stemmen moet nog geteld worden. Uh, het gaat natuurlijk niet alleen om Romney. We hebben ook nog de andere kandidaten. Ron Paul, Huntsman, Gingrich en die anderen. Maar ja, op uh, het eerste moment komt hier eigenlijk al wel vast dat dit een race zou worden om de tweede plek. Ja. Um, en dat zou gaan inderdaad tussen um, Ron Paul en uh, uh, John Huntsman. En uh, zoals het er nu nou uitziet, gaat uh, Ron Paul de tweede plek bezetten... en zal John Huntsman een derde plek krijgen. En Huntsman heeft eigenlijk zijn hele campagne alleen maar op New Hampshire gefocust. Uh, maar toch heeft hij al gezegd dat hij gewoon doorgaat naar South Carolina... Ja. waar op 21 januari, uh, um, die staat gaat op 21 januari... naar de stembus voor de voorverkiezingen. Wie in ieder geval een flinke tik op zijn vingers heeft gekregen is Rick Perry... Ja, die is, echt, uh, die is nu uh, eigenlijk wel weg uit het, uh, uit het uh, um, gezelschap van kanshebbers. Hij uh, uh, is op de ene laatste plaats geëindigd zoals het er nu nou uitziet, uh, net um, uh, uh, voor Barry Rumor. En uh, die uh, man mag niet eens meedoen met de, met de um, debatten, die wordt niet echt een serie serieus kandidaat gevonden... En ik heb begrepen dat hij ook, uh, Perry ook al gisteren, uh, het opgegeven heeft hier en uh, is vertrokken. Ja, ja. en uh, als we de reacties die we een beetje hier en daar uh, proberen te verzamelen mogen geloven... dan zijn Paul en Huntsman allebei inderdaad uh, na hun tweede, respectievelijk tweede en derde plek... Uh, uh, toch nog vol goede moed om uiteindelijk het uh, tijd te keren. Maar het is in ieder geval Mitt romney die voor de tweede keer al uh, uh, heeft gewonnen. Uh, uh, is hij daar op het uh, podium? Wat jij gehoord hebt, daarna gelijk ook uitgevallen tegen de andere kandidaten... bijvoorbeeld uh, Ron Paul en Huntsman... of is hij gelijk weer alvast de aanval begonnen op uh, Barack Obama? Hij is eigenlijk net begonnen met de aanval op uh, Obama. En uh, we kunnen er al bijna van uitgaan... dat uh, hij ook straks het in november zal opnemen tegen Obama... Het moet gek lopen, wil een van de andere kandidaten het nog in gaan halen. Maar ja, de Amerikaanse politiek is zeer um, uh, bijzonder. En er gebeuren vaak onverwachte dingen. Dus het kan nog gebeuren als er iets geks gebeurt... dat hij um, uh, misschien zijn de nominatie nog gaat verliezen. Ja. Maar als er geen gekke dingen gebeuren, dan kan het daar niet meer omgaan. Maar dit is misschien dan ook wel een truc, hè? Dat hij dan zegt, ik ben te belangrijk voor die andere kandidaten. Daar hebben we het niet eens meer over. Het gaat nu alleen nog maar over mij en Obama. Ja, ja, je zag het ook al een beetje tijdens de debatten van afgelopen weekend. Uh, dat de andere kandidaten elkaar aan het aanvallen waren. En dat Bonnie al probeerde zich een beetje te focussen op Obama. Want daar gaat het natuurlijk straks om. Hoe ziet jouw uh, avond er verder nog uit? Uh, ik uh, overweeg om nu uh, naar um, uh, de, de, ja, het, het feestje, misschien is het ook geen feestje, van uh, um, John Huntsman te gaan in het centrum van... Uh, Manchester, New Hampshire. Manchester, New Hampshire. Inderdaad, niet het uh, Groot-Brittannië. Uh, mocht er nog nieuws zijn, dan willen we graag weer met je bellen. Dank je wel voor nu, Hanneke Kultjes. Dus misschien wel een van de weinige Nederlanders... die op dit moment aanwezig was bij uh, de overwinningsspeech van Mitt Romney. Ja, Mitt Romney, die dus uh, de voorverkiezingen zeer waarschijnlijk gewonnen heeft... Nog even voor de volledigheid. Op twee staat Ron Paul. Tot nu toe John Huntsman op drie. En op vier Newt Gingrich. Zijn toorm, die uh, komt ongeveer gelijk met Gingrich. Toch een flink het achter Huntsman en Paul aan. We houden de hele nacht voor u in de gaten. Ja, het contrast kan bijna niet groter zijn. Van het grote Amerika naar de kleine polder. In het beste wat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. De afgelopen weken is dat het nieuws dat niet in het nieuws was. Vol met kerstnieuws. Wij zijn daar nu wel een beetje klaar mee. En in Almere zijn ze dat zo te horen ook. De kerstboominzameling in Almere liep vandaag niet echt storm. Het is echt, uh, het is echt triest dit jaar, zeg maar. Sinds half negen staan we in de wijken. En we hebben nu ongeveer 20 kerstbomen opgehaald. Ja, ook al heeft deze jongen wel een kerstboom ingeleverd. En hij heeft ook al een goed doel voor zijn geld. Voor mijn zusje. Die vindt geld heel leuk. Ik hou van geld. <laughs> ja, 50 cent. Het is voor een kind een klein kapitaal. En wat ga je er dan mee doen? Wat ga je ervan kopen dan? Uh, dat weet ik nog niet. En aan deze mensen heeft het ook zeker niet gelegen dat de actie niet erg lekker loopt. Uh, daarvoor zitten we bij onze tand en toen uh, lagen er heel veel. Nu hebben we hem meegenomen. Er pasten er maar twee achter in de auto, maar die heb ik wel even meegenomen voor die jongens. Ja. Ja, sinds André Kuipers de ruimte in is gegaan, is alles wat hij doet wereldnieuws. En nu willen wij niet direct meedoen aan deze media-hetsen... maar dit bericht vonden we toch wel heel erg lief. Een kaart uit de ruimte. Dat ligt natuurlijk niet dagelijks op je deurmat. Emma Oosterveld uit Bad Verdorp was dan ook beren trots... toen ze haar verjaardagskaart van André Kuipers... voor morgen in de klas mocht laten zien. Ja, de grote vraag is natuurlijk, wat staat er dan in die kaart? Hallo Emma, van harte gefeliciteerd met je verjaardag... Heel bijzonder om dat vanuit de ruimte te vieren. En ook heel bijzonder dat ik jou de allereerste kaart uit de ruimte kan sturen. Ja, de kaart uit de ruimte sturen, dat is natuurlijk makkelijker gezegd de, dan gedaan. Hoe doe je dat? Um, ja, hij had de foto die op de voorkant van de kaart staat. Die is helemaal speciaal voor mij gemaakt. En toen heeft hij het, want hij heeft daar ook een computer. En dan heeft hij daar bij PostNL heeft hij daar zeg maar een, een bericht ingetikt. En die heeft PostNL toen afgedrukt en toen kwam hij bij mij thuis... Ja, het is dus niet helemaal echt een kaart uit de ruimte. Maar daar malen we niet om. Het is natuurlijk hartstikke lief van André... dat hij zoveel aandacht besteedt aan de verjaardag van Emma. Ja, ik vond het wel heel speciaal en ook wel heel erg leuk. Want ik was van... Ja, dat is gewoon een hele bijzondere kaart. Ja, en ook de klasgenootjes van Emma zijn onder de indruk. Ja, wel heel cool, omdat ze gewoon uit de ruimte een kaart. Ik vind het superleuk. Ik heb de lancering gekeken... Ik, vond, ik kreeg kriebels in mijn buik toen ik hem zag opstijgen. Ja, en je vraagt je natuurlijk af, waarom stuurt een astronaut naar nou een kaart naar Emma? Nou ja, ze heeft een stofwisselingsziekte en André Kuipers is de ambassadeur van de stichting... die op zoek is naar medicijn voor haar. Na het doorslaande succes van de Friese, Friese verhaaltjes van Tomke... is hier een nieuw Fries verhaaltjesfenomeen. Doe ik krachten, en is weg maar het moeske Wist ik even net wat ik zeg. doen een beer op schimmel zegt. Beer Boeloo, Beer bulu, bulu de beer. Wat dan We beleven we deze keer. Het is Beer bulu. Kijken wat hij beleven zal. Wist nog dat Beer Boeloo in de bla... lezen hier dat lang hier de Nijste moorden weer... Hut en moorden, hut en moorden. Het is zo wat. Bij een hang Ik zal er samen zijn. Heel goed uit. En verrast lekker sliepen. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, misschien volgende week een nieuw vrouwtje van Boeloe uit uh, Friesland kwam hij. Goed, we hebben muziek in de studio Afko Romein En ze speelt voor ons I Don't Care About Your House. Sorry, but I don't care about your house. Don't go around for months giving me crap about which curtains you should buy maturity you think you're Hebben wij vaker primeurs gehad bij ons in de studio. Maar dit is een absolute primeur. Gister pas geschreven en nu al op Radio 1. Aafke Romein. ze blijft ook volgend uh, uur bij ons in de studio. En dan speelt ze nog twee nummers. De eerste twee stakingen van 2012 zijn alweer een feit. Vorige week legden de schoonmakers al het werk neer. Deze week zijn het de leraren. Onder de noemer leraren in actie leggen ze vanaf maandag het werk neer. Ze zijn het namelijk niet eens met de ophokuren van minister van Bijsterveld. Maandag was de eerste echte demonstratie in Den Haag. En onze verslaggever Jesper Stoffelen was erbij. Mevrouw, ik zie u de hele tijd dansen, vanaf het begin af aan al. Ik zeg net tegen mij, je bent een beetje buiten adem. Ja. Lijkt wel een feestje. Ja, weet je, ik vind, je hebt je, je, hebt je actie en je hebt je verhaal. Ik vind in dit soort bijeenkomsten ook altijd heel bemoedigend. Dat je met elkaar bent en dat je eindelijk eens zegt als leraar, ik ben het zat. Want wij gaan altijd maar gewoon ons best doen. En voor de kindertjes, zorgen voor van andere mensen. Ja. En nu zijn we zat. De noodklok moet geluid worden. Ja. ja Hoe klinkt precies. dat? Nou. Het water stijgt, het water stijgt en u ziet het hier het gevolg, het gevolg daarvan. Collega's die staan op het punt te verzuipen in de werkdruk. In de moeilijkheden die ze krijgen in het onderwijs, in de weinige support die ze daar krijgen. Dus u kunt zien, hier staan honderden collega's, zeer toegewijde collega's, die nu zeggen het water komt zo hoog. Nu moeten we actie ondernemen. Ik wil je wel. Boris van der Ham, Tweede Kamerlid d 66 U zei net een nieuw toespraak dat u, dat u vindt dat het onderwijs beter kan en beter moet. Hoe zou u dat doen? Nou, allereerst moeten de klassen kleiner worden. Uh, we moeten docenten hebben die meer aandacht kunnen besteden aan hun kinderen. Uh, er wordt nu uh, straks passend onderwijs ingevoerd. Worden er worden dus ook allerlei kinderen met allerlei gedragsproblemen of allerlei andere zaken in, in de klas komen, de, uh, komen te zitten. Dat is op zichzelf. Prima, maar dan moet je wel de tijd hebben als docent om daar aandacht aan te besteden. Nou, dat krijgen ze nu niet, omdat er op alle punten bezuinigd wordt. En D66 uh, vindt ook, er is ook crisis, dus ook dingen moeten bezuinigd worden, maar juist net niet op onderwijs. Want daar ligt de toekomst voor Nederland, daar moet de economie sterker worden. En daar moeten we ervoor zorgen dat het beste uit alle kinderen worden gehaald. Willen de bedenkers van dit plan dat niet geloven? Nou ja, zij ze, ze, ze zeggen, ze kijken eigenlijk steeds naar één aspect. Ze zeggen, nou ja, je kan best wel iets bezuinigen op zorgleerlingen, of je kan best wel iets bezuinigen. Bezuinigen op docenten. En op al, al die dingen apart. Ja, daar kan je nog best wel eens een, sta een statement voor maken. Maar die dingen opgeteld. levert op dat het echt problematisch wordt. Dus het gaat over dus de optelsom van maatregelen. Natuurlijk kan je ook hier en daar wat bezuinigen op zaken. Maar als je dat zo uh, optelt. wat er allemaal niet over het onderwijsveld uit wordt gekieperd. Ge dan zie je dat de zwakste leerlingen daar de dupe van zijn. terwijl je die juist wil helpen om die straks aan de baan te helpen. Peter Althuizen, voorzitter van het LIA, het Leraren in Actie. Wat is nou volgens jullie hetgene wat er nou moet gebeuren? Het allereerste op korte termijn. ...en is de wetswijziging onderwijstijd tegenhouden, ...want die zorgt voor nog meer werkdruk van leraren. Dat, is gewoon, dat staat als een paal boven water. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP. U was zojuist snoeihard tijdens uw presentatie. Waarom? Die 1040-uren-norm komt weer terug. Daar was het allemaal om te doen. Hè? Die demonstraties in 2007, ik weet niet of je, je nog herinnert... ...al die leerlingen die gingen staken... ...die boos waren over die ophokplicht. Die zou weggaan. Nou, op het allerlaatste moment komt hij nou toch nog weer terug... ...door een voorstel van de PVV wat de minister heeft overgenomen. En ja Dat is natuurlijk bizar, dus deze wet moet van tafel. Ja, u zei het al, we gaan terug naar af. Maar Wanneer is het dan een keer duidelijk? Want er zijn toen rellen uitgebroken onder jongeren in, in Amsterdam, meen ik. Hier zijn vandaag, uh, wordt zo net omschreven, 1500 leraren. Dan nog veel mensen in het land. Houdt het dan een keer op of uh, moeten we nog veel verder doorgaan om deze wet uh, te doorbreken? Ik denk dat we, als we nu even doorzetten, dat het moet lukken om deze wet van tafel te krijgen. De wet had in de Tweede Kamer een hele kleine meerderheid. Hè? Eigenlijk alleen de coalitie, dus dat zijn die 76 zetels. In de Eerste Kamer hebben ze die meerderheid niet. Dus er hoeft maar één Eerste Kamerlid te zijn die hier ook tegen is. Dan is die wet van tafel en dan kunnen we gaan werken aan goed onderwijs. Ja, u uh, hoort, dacht het al, waar is Rens Schoosling onze 16-jarige slaggever die moet je af en toe ook een keer een weekje vrijgeven. Dit was Jesper Stoffelen die voor het eerst een uh, reportage voor ons gemaakt had. Hij was bij de uh, lerarenstakingen gisteren. Ja, en straks gaat nog uh, een van de leiders van die staking... de voicemail van Mark Rutte inspreken. En In het komt uur van uh, nog steeds wakker een uur trouwens... waarin uh, ook Aafke Romein natuurlijk terug zou komen. Zij gaat muziek spelen. En dat doet ze helemaal niet onverdienstelijk. Dat heeft u net al kunnen horen. Zij komt nog twee keer bij ons terug... En uiteraard um, hebben we ook een, een schuin oog op de verkiezingen, uh, de voorverkiezingen in Amerika. Maar we gaan zometeen beginnen met de Dakar rally. Vorige week hoorden we Chris Leids vertellen over zijn avonturen daar in Argentinië. Waar die nu is, hoort u na het nieuws van drie uur verzorgd door de NOS. En dan zijn wij, ik en Bastiaan, gewoon weer bij u terug.